Een randje van een ochtend. Een voorstel van Hans Meintje. Regie, uit de Ik ken even maar de graag met die pocuregie. Cultuur. Weet je maar retenen? De hele zaterdag en zondag een zaak in je kop. En de tweede paard daar ook nog. Hier. Ze zingen al 14 dagen van Jezus. Maar heb jij hem gezien? Nou dan. En zijn volgelingen zijn ook lekker in de baai gebleven. Veedagen, rouwdagen, werkdagen. Ze kunnen bij mij de pot op. De verheerder, zeg ik het zelf. Maar ik zal ter plaatse groen worden als ik er ook iets goeds uit heb zien groeien. U bent negatief. U moet zich een beetje het standpunt van anderen in kunnen denken. Ik was dertien jaar. Toen moest ik gaan werken. Mijn oude schuldrood. De eerste dag werd ik in tijd uitgekleed en een spoel gestopt. Op mijn huis in de dek. En daarna hebben we hem in een stalen mand gepropt, tegen een blok om aan reizen. Hey. Dit was de eerste keer dat ik de hemel zag. Om te kort. Ze waren er bij ons in de straat, die op een negenaar werk. werken. En na de nog de energie hadden om te rejatten. U bent negatief. Gebruik u het wat? Frit, de grote. Wat je Nee, een eigenheimer ben ik niet. Louis Delder is overleden. Ik zal nooit die smid vergeten. Het toen de tijd van mijn leeftijd geweest zijn. De smerigste woorden fluisterden die me toe. Ik begrijp ze niet eens, zo'n groen trapper was ik nog. Wat die me over mijn vader en moeder wist te vertellen, te vieren. Zie je wel lopen op de Overdkaap? Of nee? Nee, lopen doet hij niet meer. De laatste keer dat ik hem gezien heb met die gerij in een kerk. Hij heeft Oh, hoewel er een hulpmotor op zat. ze hem zeker benzine. Hij is 52 geworden. Hart, papa. Hij is nog één keer bij kennis geweest en heeft hij gedag gezegd? Dood. Ik doe. Mijn naam is Dutter. Paar bevoeren potaard. Het hele gezin daar, de hadden ze niet meer. Ja, heel wil ik niet. Maar ga je toch praten op. ik haal mijn schoenen en sokken heb gegeven. dan er allemaal de tieren in. Behalve die vrouw. Bij mij weten het zit er overleefd, toch? ook. ik? S'nachts de hooibergen. S'morgens een uur vrij voor mijn poten te ontdoen. De moffen zochten zich te pleuren. Spuit, uh, hebben ja. goed well, je nooit van gehad. Noot. Goeie, dag. maar. goed. Ja. de erop. Goed sterker, goed zwart. Alleen flip, maak <laughs> je Doe het met Karel, dat is een gekke verhaal eronder. Ja, Karel, Kijk heb ze aangeschuld, dat was het niet. Eigenlijk dat ik hem alsnog uit de rolstoel moeten trekken. Stil nou even, ome Willem. Nou, hij raadt met zijn vrachtje in de Utrechtse straat. Ja? En ze zeggen als chauffeur, stop effe. Ja, ik heb het ook maar verhoor gezegd hoor. En van Karel zei, ik mag hier niet stoppen, dat is in deze straat verboden. En die kerels schrijven dat hij moet stoppen. En Karel mag zeggen dat hij dat niet kon doen. Die Karel? Nou, het zou niet de eerste keer zijn dat hij misgasten uitstappen en je ze nooit meer terug ziet. Dus Karel maar doorrijden. Goed, inmiddels zijn ze op het vredig gekomen. En die kerels beginnen aan de kracht als je te trekken. En Karel nog zeggen, hoor ze, ik ben geen mietje dat je merkt dat het meenis is, nou ja, dan uh, moet je gezegd hebben, ja, van niets maken. mensen heeft problemen. probleem. Ja. Ja. De eerste keer dat ik voor schut ging, hè, 23 was ik. 23! De fiets is ik gepikt, door weg naar huis van een feestje. Was die fiets uitgerekend van een mof. Tien maanden veen uit. Ja. Achteraf nog ongeluk. Tijdens bijna afwezigheid hebben ze een hele dorp overhoop op, gehaald en de keren staport geschoten. Nou, daar had ik een goede schuilplaats daar niet van. Maar je, je, je kunt nooit weten? Misschien al koop, hij had ik een bak getiepen. Je moest discreet kleed op de vieren optillen en dan, dan zag je nog niks. Ga ik zag je niet. Nou, ik had die niet voor deze jaar bij je werk. Goed. Konden ze nog malmen? Ze hadden nou nog. 36 marmersoorten... kon die man schilderen en onderscheiden. Als hij nog leek en met de kwist zou meedoen, had hij zo de tienduif. Maar, oma, hij was de bescheidenheid zelf. Nou, dat die schuilpraat nog eens teruggezien. Hij was niet groter dan een flinke adem van de kist. Ik denk dat je even Hoe oud is het bekijkt, o, verleden betreft? Neemt u er een van mij? Ja, ja. Heer, dat is u een Ik vertel dit niet ter wering en ook niet ter vermaak. ik vermaak me wel heel hetzelfde. Ja. U moet niet denken dat ik het met kwaadwillende bedoelingen doe, maar... Uh. Ik weet, u, mijn hoofd staat een beetje verkeerd. Als een, een goede vriend van je heen gaat dat steeds minder ik bedoel die je overhoudt. ik heb een goede baan een eigen zaak uh, wat willen een mens nog meer nou, toen schijnt hij eerst uren dolend door de stad hebben gelopen en iedereen is hebben aangekomen. en uh, dan begon hij over de babel Hij vroeg of ze god wilde worden je meest het, uh. Ja, god was zijn vriend zei hij dan krijg ik topjes van de... En op maandag mocht hij zijn was aan Godse waslaan hangen. Ah, Godzies Ja. Op Jezus had hij het niet begrepen. kerst. De hoerenjong, Jong, had hij die genoemd. Ja, dat namen de mensen natuurlijk niet, hè. Die hebben ze hebben hem opgepakt. Toevallig zag Theo dat. En die is toen meegegaan naar rook. Dokte erbij. En toen bleek al gauw dat er iets met hem aan zijn hand was. Ja, wat, wat is er met zijn wagen gebeurd? Oh, die hebben ze in de Nicolas Wissershout gevonden. Nee, de open. Alles weg. Zelfs de leefbril. Hij had hem toch pas niet? Kijk, een een zestigertje. en een dieseltje. Ja, maar dat krijgt de belasting niet. Ik hoorde dat hij er standwoord Ja, maar daar rij je ook voor. Nee, nee, in de volledige. Maak nog een bakje. Het is hier naar Zweed. Arbeid, zou je bedoelen. Vanmorgen sta ik op. Niets aan de hand, alleen. Alleen omdat ik slecht geslapen heb. Maar dat heb ik wel meer. Maar die zien, je weet wel. Dat grijpt je aan. Nou ja, dat hoef ik je niet te vertellen. 31 jaar getrouwd zijn we. Geen kinderen. Nee. Nee, nooit te klagen gehad. Ik ontbijt en ze af. Zwijgend. Wat hebben we elkaar buiten de alledaagse dingen nog te zeggen? nou we niet buiten dat zwijgen kunnen? Het is al... Welle, ze staat dus open, ruimt af. De plotseling loopt ze naar het raam. We wonen acht hoog, flat, prachtig uitzicht. Ik denk dat ze daarvan staat te genieten. Toen zegt ze, als je springt is het afgelopen. Alles begon met een pollen. Maar geen oude, heb ik dat in het toilet weten te legen. Ik ben niet naar de zaak gegaan, een van de weinige keren dat ik dat verzuimd heb. onze misgeboorte. Het is gisteren, vandaag, en lang geleden, dertig jaar terug. Zeg, is het waar van Karel? Wat denk je dat ik hier nog zit te vertellen over z'n sprookjes van de heilige zaak? Jij hebt geluk ik, dat je een dag jouw Maar op jouw leeftijd lust ik wel, wel drie van die mannetjes zoals jij. Met een laaier tussen je bijna. Ja, ja de kastelein van de paardenkomp had in de vitrine een, een, een foto van me staan. In het borstelpak. Met het trofee van de KMW bij de nacht. Hoor eens even, meneer is van buiten de gomaat. Zou je toen niet ongestraft hebben kunnen zeggen? Ze, ze kenden hem allemaal in de buurt. Als er wat los was, dan, dan, dan kwamen de jongens aan mij toe. Volgens oh, je bent altijd de geweest om een ja. kromme buigel zelf ja. te maken. <laughs> ik, ik heb in één ja. minuut die zeven buitenmannetjes over de volgende dit. Dat presteren jullie niet meer. Wij werken. Ik ja. laat me waaf niet voor mijn werken. Wat bedoel je daarmee? Kalm nog meneer, kalm. Ja. Nee, je bedoelde het niet zo. De ja, ja. Er is al zoveel ja, onrechtmatig ja. leed op de wereld. Als ja, blijf. blijf hem af. Op mijn eigen bootjes wel. Ja, vast maar op, dat je dat niet in je ogen Zo, Zo, ja. een ja, En denk om mijn glaswerk dat heb je voor net gespoeld. Hier he? Ja, dat is Het is redelijk voor dit. Het is Het is ik heb Het is redelijk ik dit. Het is van de heer hier aan mijn voor dit. Het is redelijk voor dit. Het Hier Hier, voor dit. Maar jullie heel wat van zouden kunnen leren. Ja, afschraven maar. Ja. Ja, met je, hoor. Gezondheid. Ja, wat kalm, kalm. Gevoel je bij eigen Zeven. Zeven, sloegen ze tegen de vlakken. Geen van alle konden ze me hebben. Nee, nee. Noodlesraad. Meneer Pauls, die heeft eens gezegd. Jij bent een natuurtalent. Hij is door dat er niet was geweest... ...zou ik naar de Olympische Spelen zeggen. Graag. 160 kilo. Zeven keer achter elkaar. En als het moest, nog meer. Ja, Kom nou dat is doen? Het zijn Een Het zijn Wat kost dat? Wat? Ja, de kwartjes wel in orde. Afgelieft. Dankjewel. Batenlader, met Ja, hier wel. precies dat wel heel niet. Maar dat is je hartige gun, man. Alsjeblieft. Wat grote er eigenlijk Ik koop voor de rikwil. Daarmee beleidigen jullie truus, weet je dat? Yeah. Die sloten zich dag en nacht uit voor uitvasten zoals jij. Maar jullie verzapen je geld eerst en dan sta je weer alles voor de laudeur. De sterke mannen van de leer. Nou, Nou hebben nog nooit om een dienst gevraagd. Hoe hebben hij er allemaal losgebied van die meneer? Waar is het prettig gehad dat hij aan je tafeltje zit? Gaat je geen moeder? Hier, hier? Schaam jij je niet, ouwe? Ik hebben we gedaan? Gaan. Maak u alsjeblieft geen ruzie Ik op. heb voor niemand wat nodig. Wat je voor meneer is hier. hier. Hier, hier, hier heb ik nog een, nog een, nog een doos sigaren. Hier, hier, eerste Hier Hij de kwaliteit. Alleen is niet, niet beter. Je hebt uh, bewijs, hè? Mijn wijs! zijn en en anders wil ik je altijd het liefst gemateerde witbrouwen. Met... Ja, jij krijgt niks! Jij de brouwenvesten. Nee. Flip, out. Ja, Neem maar eentje van me. Ja, ik heb gaan. al lekker vrachtje achter de rug, dus Bram kan het vertrekken. Ja, Goed jongens! Ja bro, heel wel In de baai is de zit zitten gozen. Die goos schilderen. Landschappen, meren, rivieren. Alles uitzetten. Dus namelijk is een noodgemeten. Stom. Nood en gedachte. Oh, prachtig. Je verkopen deed je ze niet. Nou, toch niet met de geld voor overgaat. Dus daar gaat het niet om. Maar die jongen, die, die, die, die, die had goud in zijn handen. Dat Was dat in twee huizen? Ja. Ik heb ook wel geschilderd. We je vechtpartijen, we nog jong. Maar ik wist u waar hij ook of in. Ja. Wat weet je? Ik was jong. Ja, zeg ik het zelf. Eindelijk. Kende u die schilder nog van vroeger? het nou over een schilder. Het interesseert mij dat nou hoe voorbij me zit we raken en de babbel en komen kom doen de, de aan de aan de intimiteiten van mijn leven. Nee, schaam me niet voor. Heel wat mensen die achter een mooie gordijnen, heel wat meer veiligheid uithalen. Dat heb ik ook gedaan. Ik zou nooit van arme mensen stijgen. Maar je zal ze de kost geven die daar niet voor treurde Hij of ik. En dat zeg ik hetzelfde. Ik, ik was toch niet met vlug. Ja. Na een dag stierf die gozer. Ach, niet aan me voorbij, maar... was tenslotte in een eerlijk gevecht geweest, macht op macht Dat was de tweede keer. De officier voerde allerlei verzerkte omstandigheden aan, ook dat nog. De uur had ik eigenlijk niet nodig. Zee ja, zei Ik zat koud op kon om te getrouwen. Toen ging je drie jaar af, bleef er drie jaar over. Hier hier, hier, hier, in mijn binnenzak zit nog een brief van een meneer die toen naast tijd naast me woonde. Daar staat in dat de mensen in de straat het me niet kwalijk nemen. Wacht even, waar heb ik het nou weer? Hier, hier, ja, ja. Hier, kijk, hier, wacht even. Hé, eh, nou. Wij, hé, eh, hé. Eh, ja, ik, misschien. Ja. dat te. Hé, het leven van mij. Mooie Het lijkt mij heerlijk om te kunnen schilderen je verbeelding de vrije loop te laten. Al die kleuren, de speler een kind op zijn zandkasteel beadvoed. Ik heb daar zijn schilderij, een kunstmarkt gekocht. Stelt niet voor, Wat ik bleef. Wachter, Luus! Strijdkreetje! ja, je kind. Is die Ja, de meid. Daar Ja, Ja, hoor. Dan komt hij altijd één keer in het jaar, hè, een Ja, een industrieel. Tenminste. Dat zegt hij. Ja. Ja. Dan gaat hij daar zitten en bestelt een pijpje. Dan kijkt hij rond en begint met vieze opmerkingen de klanten te beledigen, mooi. Ja, Dat is mooi, hè, zo van, uh, wat heb jij een lekker harig hondje? En, eh, uh, is het nou waar dat er in die spierballen van jouw lucht zit? Tja! Tja, en dat tegen kalibers zoals Thijs en Martin. Nou, die willen dan wel even. Maar naar buiten gaan, dat doet hij niet. En binnen kan ik het niet hebben, want dan krijg je in het grootste de sodemieten. Dat gaat meestal met de prinsen Marij. Het enige dat je kan doen, is een beleefd verzoeken de zaak te verlaten. Wat hij niet doet natuurlijk, omdat hij ook wel weet wat er dan gebeurt. Nou, dan moet ik wel om een smeren tellen. En voor dat die. Eindelijk hier is hij, en onderwijl gaat hij maar door. Ja, de, en eindelijk komt hij smiddels, en dan moet ik in zijn zijn. dat verzoek twee keer herhalen. Nou, en dan stapt meneer doodbedaar op, en vertrekt onder politiegeleiding. Wat ja, zo'n kerel bezield. de ziel. dat met een koffertje naar de meisjes gaan. Ja, meneer, dan wil iedereen een consumptie geven, op mijn naam natuurlijk. Nou, dat wordt een vijfde van die meneer, hè. Alleen deze keer pikken wij ook iets van je heftig mee. Koude poot in de zee. Hierheen. bedankt, hè. Ik hoop dat het u alles smaken. Ja, Apropos, bent u trouwens? Ja, in op tien Ik Begrijp niet nou hoe een vrouw dat kan zeggen? hè? Hm? Wat? Van dat raam. Zo ineens. Zo naar na, na al die jaren. Ik, ik dacht dat ze gelukkig was. Welk raam? Ach ja, natuurlijk, ja, wat dom van mij. Het doet er niet toe, vergeet het maar. Ja, nou, proost het maar hè. Ja, tien jaar is uh, nog geen spijt. Dat wil je niet veel meer hè. Ik ben er terug op dat ik een goed werk hebt. Voor geen prijs zou ik klaar willen. Je zou je drie hier in de week schelen. Ja, ja wat, het? Je maat verdient de wel heerlijk hoor. Je werkt ervoor. Dat kan niet iedereen zeggen. Je hebt niet eens een oude vriend, maar staan een sportwagen. En zoiets kost alleen maar geld. Er zijn veel manieren om te verdienen. Ik heb dit gezicht. Ik dacht dat ik gelukkig getrapt was. Eerlijk gezegd denk ik dat nog steeds. Ik, ik kan me niet die, voorstellen. Die, die brief uit de straat, die, die is gemaakt op, op het initiatief van een hoofdambten bij het spoor. Dat, dat, dat was mijn filament. Je wou me gevonden dat ik niet schuldig was, dat, dat ik het niet zo bedoeld had. Maar u had wel... Er... Ja, hij, hij, hij schreef het zelf. De handtekening staat onder die brief, weet maar. Ik heb zo even toch... Ja, als u te behoor bent een beetje menselijk gevoel ten aanzien van mijn geval op te brengen, ik zou me niet ombrengen. Dit is mijn gewenst, schoppen die Maar hou goed in de gaten, en dat geldt ook voor u, dat het terug trappen wat je het moet. Eén stap en alles is afgelopen. Wat zeg je? Eén stap en alles is afgelopen. Je bent een schat. Komt dat, wil ik zelf willen dat er meer waren die dat zouden zeggen. Wat bedoel je? Waar heb je het over? Nee. Maar. Dat merk ik. Verwacht me. Of vergeet me, zo ineens, maar morgens vroeg. Ik ga zitten, alsjeblieft. Soms heb ik het gevoel dat de hele wereld door een grote verre kijken naar me te kijken. En dat niemand me wil hebben. Dan ga ik naar de slaapkamer en bekijk mezelf in de spiegel. Ik doe me de laatste tijd in mijn oog. de oude dag komt ik zich aan. Ik ben er niet bang voor. Ik zou zo hard doen Oh, Houdt het godsnaam over op wil je. Heb je een boek gelezen of? Marjolein, een van zijn vreemde verhalen opgedist. Ik wil niet zeggen dat je het niet kunt en zult begrijpen. Het zou onzin zijn. We zijn geen vreemden voor elkaar. We zijn ook nooit voor elkaar geweest. En elke vrouw leeft misschien toch onbewust een verlangen om te versmelten, op te gaan in een deel, een man, een gezin, die iets te zijn in plaats van ik. Maar ik heb altijd gedacht dat wij, ik bedoel, wij hebben natuurlijk wel eens over die dingen gehad, maar dat het zo diep zat, dat ik, ik ben een beetje geschokt geschokken, Iedereen walgt van een sleur bestaan. En toch als je om je heen kijkt, doet je omgeving niks anders. Je bent zelf medeplichtig, want je doet ook niks. Probeer je maar met je omgeving te versnuiten. ze zuigen je uit en gooien je weg. Een vrouw of een man, dat maakt het uit. Je wil een handvat zien aan een plas water. Onzin natuurlijk. Geef me niet bang, ik doe niks. Het zijn maar woorden om daarmee prettig te spelen. Tussen een gedachte en een woord ligt al zoveel onvolledigheid dat de lijn niet anders dan gestoord kan zijn. Hoe groot de harmonie ook is, ik heb je toch niet voor ontrust door je te vertellen dat jullie de dood is. Ik had het misschien ook beter niet kunnen doen. Natuurlijk niet. Oh mijn God. Het moet heerlijk zijn om je te kunnen bezuipen. En een dag te hoereren. Mensen met riemen af te ranselen En je blote benen open te halen aan lange rietstengels. De wolken boven je in te slikken. En je borsten op te blazen tot ze knoppen. waar hij nou zit. Na mijn eerste zin wist hij niks meer te zeggen en ging weg. En als of toch de vragen kunnen stellen die ik zo even gedacht heb. Of is het simpele luisteren zo moeilijk en gevaarlijk dat vluchten de enige mogelijkheid is? Is het zo gek dat ik lucht en bloed wil, dat ik bloed wil horen groeien? En op de rug van een meeuw tot vlak boven het water wil duiken. Ach, oh, oh, alsjeblieft. Peter, ik wil met je praten. Goed nee dat? Peter, ik wil praten. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik zal het niet meer doen. Nooit meer, ik beloof het je. Ik beloof. Ik doet die mijn poten die onder me reed vandaag mijn Vrienden aan, veel vrienden. Als ik kwam had ik echt niet nodig. Ik heb een eigen krikjes en onthouden goed. Ja. <laughs> ik weet nog goed toen we een keer aan het, aan het banieren waren. Geen we guussen. En en We lopen op de nieuwe zijde. Onze sfeer is recht rechtevoldaan hier. Goh, ook lef weet je wel. Ik zie je knap vervelend worden met je verhalen. Ja. Geloof niet dat ik alleen namens mezelf spreek. Als je beleefd dan dringend verzoek je bek te houden. Je verpest een beetje de sfeer hier met je snoepverhalen. We hebben met een Vier grote. Ja, ja, ja, ja, ja je ja. weet hoe de vorige generatie is. Ja, en, dan wel, maar. Verhalen en nog eens verhalen. Ja. Tot meer dan een correleerde oorlog zijn ze niet in staat geweest. Ja, ja. De oorlog heeft mijn van niet meegemaakt. Niet aan de lijden. Ja. We liepen op de dijk bij Zeeburg met, met een kar vol piepen. Ja, ja. Bang waren we niet, komt er in de vechten een moffa? Maak het kort, we lopen door. Niks gedaan. Die vent vraagt onze papieren. Hebben we dingen? Laat ik mijn feest vergunning zien. Jaap, springt die ja, de houding. Hij ziet mijn vader niet hij er nog. Wij salueren terug en kuieren rustig verder. De oorlog is een geluid. Is die lijn. Die moet voor mijn overweg staan en bereiken goed rustrijden voorbij. Hij zit ook onder de straat in Ja, ja, ja. Heb je drie koffie? Drie? Louis Delbert was een van de weinige vrienden die ik nog had toen ik terugkwam. We kenden elkaar al vanaf de school. Ja, dat Dat hadden jullie niet van oma Willem gedacht, hè? Ik heb ze wat ze pakken gehad. Dat is het nou maar niet over je verleden. Dat kan wel eens verkeerd worden. Vooral ja, ja, ja. de eerste maanden naar de oorlog. Alles ging altijd buiten me om. De kleine man, die hebben ze na de bevrijding te gaten genomen. Maar de grote Koep, de heren Nederlandse industriëlen, die voor de moffen werkten, die zeiden het speltje in de weerorde. Maar uh, voor het slachten van een varken, die in een jaar Toen ik terugkwam, ja. stond ze me op te wachten. Alles het transport aankwam. Oh, ze zien, die drie weken in de stationschal geweest, geslapen. Ze leven nog, als dat het niet waar geweest was. Ik had moeten praten, mijn tongstuk te praten. Dat had ik moeten doen. Vragen, nog eens vragen. Mensen gaan bepaalde dingen niet vaak genoeg doen. Maar dat werd niet opgenomen. Hij had hem al een afspraak, een afspraak met het Mijn familie. Recht. Is het niet? Nee. Nee. Ga tegen, Ik Wil je hem niet op straat buiten? En En deze wereld op helemaal niet anders te kunnen. dat Laten rustig zitten, ik het niet. Ik heb nog nooit haast gehad. Ik heb nog nooit ergens voor nodig geweest. Oh, Toen zou ik willen dat ik een waanzinnige haast had. Die 200 kilometer rijden in een auto die met moeite de 160 had. Ik ken dat gevoel. ik weet echt niet waar mijn man zit. Ik heb er werkelijk zien. Zou je weer niet voor me kunnen gaan zoeken? Niet liever ik heb al mijn ouders te best gedaan. Maar Amsterdam is bijna een miljoen, inwoners. Oh, O, laat u nou maar niet zo Hij zal wel iemand tegengekomen zijn. Iets dat voor het andere gaat, dat maakt u toch zo vaak mee? Ben jij gelukkig? Ik? Of van wel? Jullie generatie weet de lucht. Jullie zijn zo standvastig voor ongeveer vertrouwen en hoop dat ik het niet ben. Maar ik heb al zo'n zeeuwen in Roek gehad. Mensen gegaan. jij? Hoe ben je? Ja, ik ben. Je hebt een grap. mijn wil ik niet. Kom nog langs mee. Ik heb het je moeilijk overgevraagd. Maar ik vond het toch het enorm leuk als je onverwacht weer niet Ik heb het je alleen nooit laten merken. Botsing de generaties, laten we het daarop houden. U lacht alweer. Ik zal een taxi voor u bellen. En dan gaat u vluchtig terug naar huis zodra uw man naar die vlucht bellen is. En dan maken we gelijk definitief een afspraak. Afgesproken? Afgesproken. s'avond in elkaar, Zo je je zit. Wat? En dan, boem. Dat zijn er al ja, twee. Ja, dat poort Nou, gevoel. in de morgen en nou op zomer. Heb je de nachtvergaatjes door een Ja, ik heb hem net vanmorgen weggetuurd. Zeg, aan mijn kolommetje. Hij is Heeft elk voor je ingevoerd. Nou, oh, laat je vast betalen, anders wordt het maal nog Samen ja. de boet halen in de haal. Ja, vind je maar beter dat ik er lekker mee ga. Dat is ik hier wel weer veilig. Ja, meneer ja, ik hou jou in de ja. gaten, eh, je in de raad, man. Ik je je in de raad, man. hè? je in ja, ja, ja. de Ik je in de Ik Ik hou jou in de gaten, Ik je Ik je Gaat! je je Ik je hou je je ja. Oh, de ze kregen. Ah, Waarom? De, de schuttersmajoer, de kampioen, de rechte heer, die, die weet hoe het hoort. Ben je hem lekker aan het uitleggen? Ja. Ja. Zeg Flip, geef die oude maar een kop koffie van Anders wordt het weer niks met hem vandaag. De ja. kracht, ja. hij hey, tappen, spuiten, gieten. Zeg we. Deze week had je toch werk bij Van Gent, is een loze maatje, hè? Ja, als je hier niet gekomen was, dan zou het zijn. Ja, je, gewoon werk, hè? Het was vervallen, goed ja, Dan zou ik nou opstaan te zien. tegen de anderen, tegen iedereen. Te, ga maar uit de weg! Ik zou het niet meer besturen als ook het mogen. Maar nee... Ik, ik, ik zou eigenhondigde ja. mijn goedsen als ah. je maar Ja, dat zou ik, hè. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik geloof dat, dat ik maar iets dat... ook. Dat lijkt me een goed idee. Ja. ja. ik kan ook blijven zitten, hè. Ja. Ik, ik blijf zitten, ik blijf lekker zitten. Ja, dat. De kloot, de kloot, je hebt de kleuterkoot, je hebt al niet anders gewend ja, ja, ja, dat, dat. Dat komt allemaal door keren zoals hij. Hou yeah, yeah. ze de veerder geschopt hebben, zitten ze hier niet meer. Kijk hier met de net aan, gastverdamme. Ja. Yeah. Uh, mooie. Ah, zie hem nou eens zitten, hè. Pardon, ja. ik... Uh... Mooie woorden. Maar zal ik jou eens trekken. Je kiezen uit je bek, hè. Mannetje zoals jij. Tientje, uh, weet je dat? Ik wacht u niet te ver te gaan. Ik heb u niet verleden. Hè? Nog oh, paasjes nou, ook. En wat voor paasjes, dombeer! Is. Houdt u weer goed toch, staat er wel. Oh, lieve, veel, veel, Ben ik het fout ben ik de bezig? ben er een hoepeltje moet springen? Ik neem dit niet u gebracht de mijn een Hé, voor mannen hoor. je. Hé, die, die, die, die, van die, die, die, is die, Hakelijk mm. heen, we drenen goed in, en we geven ja, ja, ja, ja. alle woorden die gezegd zijn. Zullen we lopen? Zullen we hem de zitten. Ik ga neem. Ik ga op. Ja, zullen hier bij mij? Laat me los. Je bent te kort. die nog <laughs> that's what you need to do, eh? <laughs> that's what you need to do. Yeah, fuck him. Fuck him. Fuck him. Here, here, here. are you? Oh, that's where three. Eight, three. <laughs> Ligt die leefje thuisgebracht. Is dat dan niet goed? Goed, toch? Uh. Alleen ja, is het maar voorste gelukkig. Zelfs nogal niet. Leterijker dan het was. Waar uh. uh, ligt die dan? Die toegeleide echtgenoot van me. Moet je werkelijk iets van de bal gaan? Ik geloof dat deze dag moest komen. Het hing al lang in de lucht. We hebben het allebei geweten. Er is al zoveel gebeurd dat ik dat moet doen. Maar iedere keer weer denk je, klopt loopt wel En dan moet je weg van de plaatsen. Waar je het hardste nodig bent. Je weet je, dat is dan gegevenlijk. Ik ben niet weggelopen. Alleen geschrokken. Ik zou in jouw plaats hetzelfde gedaan hebben. Goed. Nee, hij heeft me zeker goed te pakken gehad. Ik heeft me die te dat hij moet je moeten. Wat hebben ze met hem Dat doet er niet toe. Geloof me. Er zijn mensen die niet voor deze wereld geschikt zijn. Mensen die door een of andere navigatiefout van hun koers zijn afgeweken en op deze aarde terecht zijn gekomen. Tot die mensen behoren wij maar. Het ergste is dat er niets aan te doen is. Misschien alleen als je dood bent. Om dood te zijn, het is je ik heb vanmorgen een uh, grote dwaasheid begaan. Men is niet kwalijk. Het is koud. Ja, wel. Ja, een bloc. Natuurlijk, meentje niet. Het, het is ook om zo'n leeftijds te wazen. We gaan het te verpalen in de tuin van me. Ik houd van jij eigenlijk. Ik moet met je praten, maar ik, ik ook beter. Dank je. In een rondje van de ochtend, een hoorstal van Hans Maintjes, hoorde u Hijp als Willem Kuyper, Eva Jansen en Paul van der Leck als Marta en Peter Dukker, Tony Coletta als taxichauffeur Kret, Perry van der Linden en Kees van Ooyen als Elsa Flip, Jan Dichter als een arbeider en Joka Hagelen als Juffrouw Evelijn. Regie, als Lutter.